Goorle en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en engagement. Blijf op de hoogte via Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Golse Groeven Editie 101. In een volgepakte studio gaan wij vandaag de Roadburn editie doormaken. We gaan weer lekker chronologisch door het, het tijdschema van Roadburn heen. En uh, Dit jaar valt daar uh, bijzonder veel psychedelisch materiaal te vinden. Uh, daar ben ik heel blij mee. Uh, bij ons in studio. Dirk zit uh, vol achter de knoppen. Ja, ik ben er weer. Ja, je bent er gewoon. Uh, uh, de, de, de wandelende... Hoe heet je dat nou, Erik? <laughs> Erik Steur van... De wandelende timetable. De wandelende timetable. Niels Gelstraat is erbij. Die hoort gewoon bij, bij de root Editie. Uh, die misrijd er eigenlijk ook altijd wel bij. Is er wel. Ja. Dan hebben we uh, Michael, niet achter een microfoon, die wil uh, wat plaatjes schieten volgens mij. En wel achter Drink het glas. En, en bier drinken. Wel ja. achter het glas. Ja. En dan uh, Erik Steur, welkom. Uh, fijn dat je dit jaar wel bij kunt zijn, want vorig jaar hing jij volgens mij uh, uh, met al die wind uh, wat hekken tegen te houden. Dat klopt, ja. Ik stond een paar hekken <laughs> op de kop ongeveer, maar het viel uh, achteraf mij gelukkig. Maar... Nou. Ik heb het overleefd. Juist, en dit jaar is uh, de nieuwe directeur van Stadscamping Tim hard aan het werk. Dus die gaan wij uh, hier niet zien vanavond. Nee, die, uh, zijn teller is denk ik uh, ontploft vandaag. Ja, ja je, je weet een beetje hoe dat is zo'n uh, zo Stadscamping tijdens Robeur met rond uh, 700 gasten of zo. Ja, zoiets ja. ja. Nou, daar praten we straks nog even over door. Uh, en dan gaan we vooral ook heel veel muziek behandelen. Uh, van het off-road programma en uh, Robeur natuurlijk. Dan beginnen we bij... Niels en Diem. Ja, bij Niels gaan we beginnen. Ja, bij oh. Niels. Okay. Net afgestemd. Dat we dat gaan doen. Ah. En we beginnen ook gewoon met de eerste band van het uh, officiële programma van het festival. Dus op uh, donderdag. Oh, ja. ja? Dan... Jij moet eerst nog vertellen van ja, de Ja, ik vergeet het al avond. Avond. Ja, ja want... doe maar even ja. <laughs> Dirk, uh, wij mogen op woensdag aftrappen. Hè? Ja, wij zijn echt allereerste blokje in het blokkenschema, heb ik gezien. Ja. Maar dan wel voor het off -programma. Ja. Maar het eerste blokje zijn wij gewoon. Ja, dat is wel gaaf hè. Ja, dat we staan officieel dat. in de Times Square app op het programma. Het is wel even een afvink dingetje: bucketlist. Een bucketlist dingetje. Ja. Uh, wij mogen van 2 tot 7 60 70's draaien. Doen we dan altijd graag. Even doen terug. we het samen hè, met ja. Bart hè? En met Bart. Ja. ja. Uh, Bart uh, draait ook een paar keer met ons mee op de camping. Uh, en dan mogen we mogen even terug naar de origine van de muziek. Dat is altijd wel leuk. En dan s'avonds heb je de spark al in 013. Het ja. gratis uh, programma van Robur. Zoals als je nu luistert, nog nooit naar Robur geweest. Uh, loopt de kleine zaal van 113 binnen. De uh, volgorde van de bands is gewoon uh, wat ik dacht. Ik, op het moment dat ik. Uh, kon ik nog niet zien wie wanneer speelde. Dus het kan best zijn dat de volgorde die we nu aanhouden. toch iets anders is. Juist. Ja, dat wordt altijd in de loop van deze week. Uh, want Robur gewoon, start gewoon aanstaande woensdag. Um, uh, dat wordt in de loop van deze week dan vaak ergens bekend. Welke band in welke volgorde speelt. Maar goed, uh, uh, in de volgorde zoals we ze hier nu op papier hebben staan: uh, Rattenburg uit Amsterdam, Lo-Fi Black Metal. Daar ga je blij van worden, Dirk. Ik heb het al geluisterd. Ik ja. vond, uh, dat is wel een binnenkomen. Ja. ja. ja. Uh, dan Temple Fang uit Amsterdam, uh, Space krautrock Band, die iets steviger werk brengen op een nieuwe plaat. Ik denk dat ze die nieuwe plaat ook wel gaan, uh, gaan spelen. Daar ben ik uh, heel benieuwd naar. Uh, mensen die ik gesproken heb zijn daar heel enthousiast over. Dus Tempelfang en dan heb je Taal nog. Ja, gewoon al best wel een grote naam op uh, de Spark. Dus ik denk dat het op tijd aanwezig uh, dat je op tijd aan moet zijn. Want ik, ik geloof dat het ook als, uh, als de zaal vol is, dat je er ook niet meer in kunt. Uh, juist. Ja. Dus uh, daar gaan we ook maar meteen naartoe. En dan uh, beginnen we op donderdag om twee uur. Dit donderdagochtend hebben we eerst nog de gasten van uh, Le Innit. Hier ook op de lokale omroep Die mogen van 10 tot 2 een setje draaien. Daar word je wel wakker van. Daar word je wel wakker van. Uh, en dan om twee uur. Dan gaat het echt gebeuren. Dan gaan we naar Ksiu, -ksiu. Uh, ja. Die stonden er vorig jaar ook. Maar blijkbaar hebben ze die toen in de te kleine zaal geboekt. Uh, dus hebben veel mensen het gemist. Of konden niet bij. Er leken meer fans van te zijn dan, uh, dan Roedbrun zelf dacht. Dus nu staan ze gewoon in... Op één na grootste Zaal, de Terminal. Dat is gewoon de, de halve koepelhal, zeg maar. Robert uh, noemde dat ook echt een fout die ze nu recht breien, hè? Ja. Ja. ja, ze mogen dus ook het bal openen. Dat is natuurlijk al heel erg uh, leuk. Um, ja, ze, ze, ze, ze hebben ook een, sinds het optreden Roman een nieuw album uh, gebracht. Dit nummer komt ook van dat nieuwe album. Ze gaan een, dat album spelen, maar dan opgevoerde versie. Dus dat wordt nog spectaculairder dan dat dit al is. Ik uh, ben heel benieuwd. Um, nou, zal ik hem aankondigen? Het is een heel lang album. 13 Frank Beltrame Italian Stiletto with Bison Horn Grips. En het nummer heet Common Loon van QQ. Kopjes is eraf. Dat is de eerste band op uh, Roeburn Donderdag. Uh, xiu Xiu met Common Loon was dat. Lekker. Zeker. Kun je maar mee beginnen. Absoluut. Diem. Ja. Uh, ook op de donderdag in de terminal. Uh, de band Buñuel. Met een uh, kringeltje op de, de N. Dus vandaar mijn enigszins Spaanse uitspraak. Uh, dat is de band van vocalist Eugene S. Robinson, die eerder op Rotterdam heeft gestaan... met Blackson en Oxbow. Behalve uh, uh, muzikant uh, schijnt uh, die man ook... Uh, schrijver, journalist, editor, zinger, MMA-fighter... Zeker. En <laughs> fightsport expert te zijn. Dus, uh, maar ja, maar hij tijdens de optredens doet hij ook expres uh, zijn oren naar achteren plakken. Dat ah, is ja? een soort van verwijzing naar zijn uh, ah. worstelcarrière. Oké, okay, jij hebt een van die eerdere shows ah, gezien? Ik heb de Oxbow-show uh, vorig jaar gezien het voorprogramma van een metal package. Ik weet al niet meer welke precies. Oh, dat was met, met, met, met ja. de dingen. Ja. Ik dacht al dat dat die dood was. Ja, ja, ja, ja. Die had zo'n gouden pak aan. Op een gegeven moment stond, stond alleen nog maar over. Welke is optreden het... hebben jullie nou? Ja, de. Mr. Bungle. Ja, ja ze stonden Bungle in het, het voorprogramma van Mr. Bungle. Ja. En uh, die man die doet eigenlijk altijd een act. Uh, dat hij zich tijdens het optreden uitkleedt op het podium. En dan staat hij aan het eind van het optreden meestal. In, ja, de, deze keer had hij een gouden tang aan, ja, hè? Ja, ja. Maar dat uh, wilden nog we wel eens wisselen. Eerst een gauw pak, en uh, dat, toen kreeg je het warm, en toen trok je liet liedje iets aan. Ja, en, en, en dat was ook meteen een van de laatste optredens van Oxbow, Want er is, schijnt tijdens die tour wat gebeurd te zijn. Uh, het, sommige mensen vinden dat dan een beetje provocerend dat die meneer dat doet zich uitkleed op het podium. Mm -hmm. En uh, die moeten dan die uh, kunnen hun handen niet thuis houden. En toen is er iets gebeurd. We weten, ik weet eigenlijk nog steeds niet precies wat er is voorgevallen, maar daardoor is hij uit de band Oxbow gestapt. Gelukkig zit hij nog wel de wel. <laughs> Juist. Ja, nou ja, en dat doet hij samen met, een, uh, met drie Italianen, uh, uh, las ik. En in het liedje Wat we gaan draaien, um, uh, zingt, uh, doet ook Megan Ostrozitz mee. En die is van uh, Couch Sluts. Um, van het album Mansweet, Wait, Man's Man zo. Uh, gaan we luisteren naar de nummer Fixer. Fixer was dat. Nee. Ja, Het was Kalisa. Oh, zijn we al? Ja, we zijn al zover. Dat jo, was, nee, uh, dat uh, was de vorige. Ja, Dit was Kalisa inderdaad, sorry. Waarom Met zet insport. je allemaal te zwaaien nee, naar mij? Nee, man? niks. Nee, ik je dacht weet... dat het deze nummer. <laughs> ik zat even niet op te letten. <laughs> niet normaal dit. Sorry. <laughs> ik had uh, Kalisa aangedragen. Ja. Ik even dan afkondigen, zeg maar. Um, een band uit uh, Savannah. Uh, ik vind dat wel grappig. Ik, ik, luister, ik ken, ben niet zo heel bekend met de roadburn muziek Nou ja, ondertussen wel. Maar ik luister gewoon altijd de playlist en de, de hele line-up. En Almoes die ook niet op de playlist. Nou, ik luister heel veel, zeg maar. En dan, als ik dit dan voor jullie moet samenstellen, dan zie ik pas welke muzieksoorten het zijn. En dan denk ik, oh, dat, ik vind dus blijkbaar sludge metal ook best wel aardig. <lacht> dus uh, dat, is wel een hele, dat is wel een leuke ontdekking. Een openbaring. Een openbaring, ja. ja. En dit was dus uh, ja, een band uit Amerika. Ja, en die rest zit in een ander bandje. Ja, jij zit allemaal te stiekem te ja, open, Ja, ik hoop ja. stiekem ja, dat, dat Slow'er uh, op een van de lege plekken in het uh, blokkenschema terecht gaat komen, ja. Sleer met Slow'er. Uh, een van die gasten dacht, uh, die was les aan het geven en gitaar spelen. En ja, die student wilde Slayer leren spelen. Dat is wel mooi om ja, meteen maar gewoon hoog inzetten. Uh, en hij dacht, ja, dan moet ik wel la langzaam beginnen. En dacht, hé, hey, dat klinkt wel vet. En uh, zo we gaan praten. En uh, andere muzikanten erbij. Gitarist van uh, Lo Lowrider ook erbij. En wie hebben we er nog bij zitten? De zangeres van Carlisa dan. En, uh, de gitarist van Fu Manchu, heb op hoog. Zit en, en de drummer van, dat heb jij ook. Uh, ja, god, ik weet wat uh, je ja, wel. We hebben vrijdag nog over gehad bij de ja, uh, ja, ja, radio. Maar, uh, yeah, yeah. maar goed, we hopen de dus stiekem. Dus we hebben, nog, we hebben één puzzelstukje van de vier die we nodig hebben, eigenlijk. Alleen ja. de zangeres. Nee, wat? Niels ontkraakt jouw hoofd. In de theorie. Wat zit je nou? Er ja. komt maar één iemand. Zuur niet. <laughs> <laughs> Het komt goed. <laughs> uh, Diem. Ja. Uh, we zitten voor eerst maar nog steeds op dag één. Als ik het goed heb. De donderdag. Ja. De donderdag. De uh, Engine Room. Uh, om acht uur s avonds komt de uh, band slash het project Cursus. Uh, dat is een project van de Berlin-based New York-born Luca Venetia. Uh, live wordt die vergezeld door een, uh, door een bassist. En nou ja, ik heb het zelf gegang gezegd als een beetje een combi tussen post-punk en uh, Italo. Um, van het album Another Heaven uit 2024, vorig jaar, Dan gaan we luisteren naar Elegant Death. Envy was dat met The Night and The Void. Na cursus met Elegant Death. Pff. Mooie track zeg. Ja, heel mooi. En zij hebben getoerd met Mokwai en Explosions in the Sky. En dat, die dat komie die snap start, ik. Die ja. sound zit er zeker in. En dan hebben ze een beetje met spoken word. En een, blijkbaar ook een serieuze podiumact. Dus ik denk, uh, ze treden twee keer op. Uh, donderdag en op vrijdag. Dus twee kansen om ze te zien. Gaat het uh, net zo hard door ons heen blazen als Mokwai of niet? Uh, ja, maar wel anders, denk ik. Oké. Okay. Dus wel meer... Um, minder post-rock, meer hardcore. En het knalt echt. Als ja. je dan ineens zo die, die explosie... Nou, pow, en dan ligt aan aan van achteren. Dan zie je Aziaten allemaal... Uh, keihard spelen op hun instrumenten. Je ziet alleen de silhouetten eigenlijk. Maar ja, hm. dat, uh, het klopt precies, vond ik. Ja. Oké, okay. wie staat genoteerd. Sinds dat was de donderdag. Eerst... Dat was de donderdag. En dan hebben we nog niet alles behandeld wat er op die donderdag staat. Er zit al een hoop overlap en ja, keuzes maken. Uh, dan gaan we naar vrijdag 18 april. Aanstaande vrijdag 18 april. Uh, beginnen we om 10 uur op de stadscamping met uh, uh, een DJ-set van uh, In It. Die hebben op donderdag ook al een setje gedaan. Vrijdag hun dus laatste set. Zouden ze dan net zo hard knallen na een dag festival? Dat is, uh, ah, uh, misschien... Ja. Uh, Weet niet. Moeten we misschien maar gaan luisteren. Misschien moeten we ze support gaan lezen. Support, ja. Support. ja. En, en dan hebben we ons eerste bandje geboekt daar. Dan heeft uh, Rick uh, Ruskus van Dead Duck gedaan. Volgens mij. Uh, Dead. Nee, wacht. Down River Dead Man Go. Uit Leiden. Leiden. Ja. Filmisch postrock. Ja. Dus je, oftewel, je zet een uh, film op. Met allerlei uh, afgetakelde gebouwen, post apocalyptische dingen. En dan uh, is dit uh, de titelsong of de, de, de filmmuziek daarbij. Hè? Zo moet je het je voorstellen, denk ik. Maar goed, zo'n bandje daar neerzetten, dat gaat niet vanzelf. En die, al die gasten daar uh, in een tentje zien te krijgen, weet ik. Nee, dat gaat niet vanzelf. <laughs> Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe, uh, hoe is jouw Roadburn Week de afgelopen jaren geweest? N mijn Roadburn Week was de afgelopen jaren vrij druk. Uh, dit jaar uh, niet... Minste, minder druk. Je ziet er um, zit er heel relaxed bij. Hier. Ja, ik heb ook uh, normaal heb ik al, deze avond heb ik al geen voeten meer, zeg maar. Ja. Eerste dag opbouw, dus vandaag begonnen. Arme dus, uh, Tim. <laughs> ja, nou ja, Tim die uh, heeft vandaag zijn vuur opgekregen, inderdaad. Ben ja. Heel benieuwd. Hij ja. stuurde al een fotootje dat de uh, apparatuur voor de bands en de DJ's uh, gearriveerd was? Als de mensen van ons uh, van het offroadprogramma programma in de buurt waren... of we dan even konden helpen sjouwen. Ja. Ik zat een half uur daarvoor dat ik daar te lunchen <laughs> in het zonnetje. <laughs> had, ik, had ik dat maar geweten. Dan had ik even geholpen, ja. Maar goed, die is uh, hard aan het werk, ja. Maar uh, ja, hoeveel gasten ongeveer? Dat had ik volgens mij al het net al even over. Ja, ik verwacht dat ze tussen de, dit jaar... Wel iets minder dan de afgelopen jaar. Dus je ziet het laatste jaar dat het wel een beetje... Wel minder wordt op een of andere manier. Hmm. Misschien dat het komt door... Uh, ja, dat er gewoon meer hotelkamers in de regio uh, zijn. Of dat uh, de camping gewoon te duur vinden geworden, inmiddels, dat weet ik niet. Mm. Uh, maar goed, uh, ja, uiteindelijk uh, is dat een gezellig druk. Dus verwacht ja. je denk ik zo'n 500, 600 mensen. Oké. Okay. En vrij toegankelijk voor ja, de, het kampeergedeelte dan niet, hè? maar uh, de rest van het spoorpark is gewoon toegankelijk voor bezoekers. Ja, het overal programma is weer onder de overkapping in het uh, spoorpark. Ja. En de, dat is gewoon voor iedereen graag toegankelijk. De remise heet het. De remise, oh ja. ja naast de kiosk. <laughs> en ik denk dat we het podium dit jaar ook weer naar binnen toe richten. Uh, er kan een keer een spat regen vallen. We hebben al een keer een band, uh, Dead Duck. Uh, heeft toen een keer uh, het zeiltje erover moeten spannen. Want... Die moesten inderdaad stoppen. inderdaad. Ja, dat ja, was twee jaar geleden. Ja. Toen stonden ja. we nog buiten met het podium. Ja. Sinds vorig jaar natuurlijk onder in de remise. Ja, ja fijne plek. Het ja, prima plek. Ja, absoluut. Een beetje aankleding erbij zo. Ja, ik heb dan al zin om daar weer te gaan draaien. Echt. Nou, dat is mooi, want je mag woensdag aan de bak. Ja. <laughs> <laughs> Plaatjes dan klaar. Ja. Ja. En, en vrijdag het eerste bandje, Down River Dead Mango. Go. Ja. Zullen we daar een liedje van gaan luisteren? Dat lijkt me een goed plan. Ja. Oké, okay. we gaan luisteren naar het nummer Helpless van de laatste plaat, Ruins. was Dead Duck. Die staat uit Tilburg, maar kom maar in breda. Oh echt? Ja. En die hebben we net gedraaid. Die, die hebben we ja. als ik daar geweten had, ik ze niet in de ja. lijst gezet, jongens. Doe niet zo flauw. Nee, kap je, kap je. Uh, Helpless was dat van uh, nee, nee dat helemaal was God, niet. God had God only knows van het uh, album Lovers from the Past. Met uh, daarin uh, Rick op gitaar en die zit bij ons ook in het Offroad uh, Organisatiecomité. Doet die goed. Dankjewel Rick. Uh, Oda aan jou. En uh, op Sang Leon en Bas. En uh, andere gitaars. Frans. Die doet het geluid op de camping straks. Heb en je nog meer veren om in uh, drummer, bepaalde... Drummer. Lichaamsdelen wel. te steken, of niet? <laughs> nee. Maar die staan ja. op off-road, toch? Die staan uh, op ja. offroad. Die staan op uh, vrijdagavond om kwart over acht. In Little Devil. Ja, inderdaad. En daarvoor hadden we natuurlijk uh, Down the River Deadman Go. Ja, ook op de camping... Ook op off-road. Uh, oh. Het gewone programma. Niels. Het gewone programma. Ja. <laughs> dat is er ook. Dat is er ook nog, ja. ja. Soms weet je niet waar je heen moet. Hè. Maar dus, uh, nou, daar, daar hebben we jou voor. Ja, ja, daar ben ik flink in verdiept. En deze band had ik ook nog nooit van gehoord. Maar dat geldt eigenlijk voor 98% van het programma Roadburn. Voordat ik ga luisteren heb ik geen idee waar ik naar ga luisteren. Ik... Sommige dingen luister ik ook heel kort. <laughs> als ik in het krijg kruisen. <laughs> Uh, maar dit was uh, wel heel aardig. Dit is uh, Messa, denk ik, dat je het zo uitspreekt. Ja. Die komen met een nieuw album. Volgens mij is het, uh, toen ik dit aan het samenstellen was, was volgens mij het hele album nog niet uh, gereleased. Wel... Uh, Afgelopen vrijdag kreeg ja. ik de plaat binnen. Ah, en dat was kijk. ook de releasedatum. En hij had hem nog niet geluisterd. En hij heeft hem wel gedraaid bijna radio. S avonds, dus het was voor het eerst dat je het hoorde. Ja, het was ja. gewoon een, een maagdelijk uh, moment. Ik ja. Heb je hem uh, gewoon nog uitgepakt in de studio? Ja, en heel liefkoosd natuurlijk. Anders gaat vond... hij niet gewoon goed over de gaatje heen. Hè? Mooie, uh, <laughs> mooie splatterplaat. Ja, dat is ja. een mooie splatter. Ja. Sorry, ik, ik draai... Ja, ah, daar maar. Uh. Sorry Niels, hey, nee, jij man, was aan het vertellen. Ja, Nee, dus, uh, dit nieuwe album heet uh, The Spin en het nummer is uh, At Races. was dat met Ed Races. Ik hoop dat ze dit jaar wel kan gezien. Twee jaar geleden waren ze er ook. En uh, gemist. Ja. Dat gebeurt op Roadburn wel vaker. Hè. Je mist meer dan wat je ziet. Ja, maar, uh, <laughs> ja dat dus... is zeker waar. Echt een hele fijne band. En die nieuwe plaat is echt fantastisch. Ja. Diem. Yeah. Um, Warrington Runcorn New Town Development... Um, we zitten op, uh, op de vrijdag nog steeds. Ja. ja. Yep. Uh, in, de, in de next stage, dus de kleine zaal van 13 om, om tien over zes. Um, ik heb er wat dingetjes over opgezocht. en Ik ben niet heel veel verder gekomen dan dat uh, uh, de man in kwestie Gordon Chapman Fox heet. En dat hij uit Lancaster UK komt. Uh, maar een van de andere mensen hier aanwezig, die had al het een en ander uh, getypt ja. in het document uh, uh, wat ik voor me heb. Um, en nou ja, dat, dat, uh, dat wil ik je niet onthouden om de live een kans te geven om daar iets over te vertellen. Nou ja, goed, ik uh, ben nogal opgegroeid met Synthesizers. Uh, Jealous, Jean-Michel noem het allemaal maar op. Uh, Synthesizer het. Ja, absoluut. Het oh, staat, ja. staat gewoon in de kast. Uh, vorig jaar hadden we blot Incantation met... Uh, Time Wave Zero. Time Wave Zero, ja. De plaat is uh, inmiddels ook afgeleverd. Oh, die is fijn. Ehm... Um, dus dit jaar ja, gewoon weer een serieuze opstijg, Synthsizer Act. Ja, ik word hier heel blij van. Ja, Dankjewel, Diem. Ja, graag gedaan. Ik had deze dus nog niet gespot in de lijst. Nee. Ja. Daar doen we het voor. En welk nummer? Um, van het album Your Community Hub, uh, het liedje A New Town with an Old Sense of Community. in Rancour, New Newtown Development was dit Zombie Zombie. Op knisperij op het eind. Vrijdag om tien over zeven in de terminal. Knisperend ja, Franse crowdfunk met een vleugje asset dat ik opgeschreven. stond twee jaar geleden volgens mij ook al op maar toen samen met Slieft. Ah, ja. En uh, nu mogen ze het een keer alleen proberen. Juist. dan nee. oh. gaan we naar jou toe. Ja, ik, ik heb ook nog muziek meegenomen. <laughs> Ja, um, yeah, artist in residence uh, Steve Til, uh, Die uh, brengt drie shows. Dat is wel interessant, want de eerste twee, er staat ook een uh, datum en tijd bij. Uh, de, de derde show niet. Um, Dit start op vrijdag. Dus ik ga ervan uit, uh, hij heeft een show op vrijdag en zaterdag. Dus ik ga ervan uit dat de derde show op zondag is. Maar het staat nog niet in, uh, in het we, blokschema. Dat is een secret show dan so. ja. of zo. Verrassing! Uh, zijn eerste optreden uh, waar we zoiets van gaan draaien is uh, uh, onder het pseudoniem Harvestman. Heeft hij uh, drie, een drieluik uitgebracht. Uh, Sounds from Triptych. Uh, ja, hele fijne. Ja, het is een beetje ondefinierbaar. De, de, er komt zelfs dub in voorbij. De, het is allemaal redelijk dromerig. En uh, ja, ik heb alle drie de platen inmiddels geluisterd. Het is echt, ja, echt fantastisch. Dus ik denk dat ik alle drie deze shows wel... Uh, uh, ga kijken, uh, hij is de, gr uh, de grote man achter Neurosis, of een van de grote namen achter de Neurosis. Um, ja, ik heb hier echt wel heel veel zin in. Um, en dan de tweede show is op zaterdag, op de hoofd, uh, de main stage in 11:00. Uh, calling Down the Darkness heet uh, die set, en Steve van Til gaat nog samen met Thomas Hooper. En, uh, Resonant Horizons doen. En dat is volgens mij het commissioned uh, stuk wat ze gaan doen. Dus het is onbekend werk. Um, maar we gaan nu luisteren naar Harvest Man uh, van Triptych Part 1 uit uh, 2024. Give your heart to the Hawk. irrelevant details and complexities that make a civilization Harvest Man was dit, uh, Gnot en White Hills met uh, uh, het nummer Well Hang van Dropout Out Tree. Een van die bandleden had volgens mij een kriebel in zijn keel. Die hoorde ik net even zijn keel. <laughs> <laughs> dat was iemand die in de studio. Oh, uh, ah, ja. hij was getrist. niet getrist. Hij ja. staat onbekend. Um, ja, toen bekend werd dat dit uh, live opgevoerd zou gaan worden. Op Roburn uh, kreeg ik echt vijf, zes appjes of zo. Want heb je dit al gezien? Ja, luisteraar. Uh, jullie uh, um, uh, host, die heeft het al jaren over uh, deze samenwerking die ja. het verleden ooit een keer heeft plaatsgevonden. Ik ja. valt me nog mee dat hij nog niet in tranen is uitgebracht, <laughs> Dat hij het nog dreef houdt vanavond. Ik heb, uh, als ik zag dat ze ergens samen op een festival stonden, ben ik al jaren aan het appen of, uh, via Instagram dan. Niet alleen als ze samen stonden, ook als een van de tweede ja. stond, had jij altijd de stille hoop uh, dat ze ja. uh, met z'n tweeën samen ja. komen. Ja. ja, nou, uiteindelijk uh, genot reageerde er nooit op. Uh, Wyatt Hills wel. Uiteindelijk in gesprek uh, meegeraakt en... Uh, uh, ik heb Net. gewoon de vraag gesteld, hebben jullie heb dit ooit live opgevoerd? Ja, 2010 uh, is Dropout 2 uh, uitgebracht. Die plaat, ja, dat is de holy grill in mijn platenkast volgens mij. Ik, uh, maar ik, ik, kan, ik kan niet autorijden met deze muziek. Dat is echt, uh, nee. nee, ik moet gewoon liggen. Echt. <lacht> dus ik ben benieuwd hoe dat live is straks. <lacht> maar, um, ja. ja uh, uh, en nee, maar, maar. nee, maar goed. Uh, White Hills uh, gaf dus aan van, uh, ja, ik weet het, Dirk, zal doorpraten. <lacht> Ja, dan nou breng ik me van de wijs. Nou, nu duurt het nog langer. Nee, maar uh, nee ze hebben dit één keer eerder live opgevoerd in 2011 in, uh, in Engeland. Uh, waar Gnot vandaan komt. En in Birmingham. Birmingham, ja. En nu voor de tweede keer ooit op Roburn. Uh, voor wie er niet bij kan zijn op Roburn en dacht, dit is wel echt een heel toffe track. Uh, ze spelen ook nog 27 april te Doorn Roosje. Ik denk dat ik daar ook naartoe ga. Ik weet zeker dat ik daar naartoe ga. Ja, snel door naar de volgende band. Uh, die staat, uh, die overlapt een beetje met uh, <laughs> Knot en White Hills dus die ga ik waarschijnlijk niet zien. Um, maar wel echt te gek. New Age Doom met Toeva Band. En Toeva Band is uh, Toeva Hellum Marsh uh, uit Noorwegen. Heet zij? Uh, Filmische shoegaze maakt zij. En uh, ze werkt hier samen met het Canadese duo New Age Doom die uh, allerlei genres bij pakken. Jazz, drone, synthesizers. Um, en ik vond het een beetje in de hoek van de wereldmuziek vallen. Voilà. Door die samenwerking. Um, het uh, nummer heet uh, intra Terrestrial Van het album There Is No End. New Age Doom, to MUZIEK Doom en Toeva Band met uh, Intraterrestrial. Het is echt lijpe shit dit, hè? Ja, die, die had, ja goed. Genot en White Hills overlappen, dus fris dat ik dit niet ga zien. Maar ik was er graag bij geweest. Um, dan sluiten wij voor vanavond in ieder geval de vrijdag van Roburn af. Aanstaande vrijdag. Um, gaan we door op de zaterdag. En dan uh, mogen wij om tien uur... Uh, uh, Teun uh, die sluit dan aan bij Gosgroeven. Dan mogen Teun en ik... En, uh, een setje draaien van 10 tot 12. Uh, voordat we overgaan uh, naar uh, Dead Trout Handshake. Daar gaan we zo meteen uh, iets meer over, uh, over zeggen. Uh, maar eerst uh, Erik, er moest nog ja. wat gezegd. Wat zeg je? Er moest nog wat gezegd. Ik moest nog iets zeggen. Nou ja, ik, uh, ik, ik wil jullie in ieder geval uh, hartelijk bedanken dat ik uh, hier bij mocht zijn vanavond. En uh, ja, ik vind het tof dat jullie voor de hoeveelste keer bij zijn dit jaar op Grootman Camping. Uh, <laughs> voor mij is het de derde keer, maar voor jou is het al uh, 100 jaar aan de hand, Ja, uh, 2017 eerste keer, 16, ik weet niet. Ik denk, Diem, dat jij erbij was. Ja, ik heb, uh, ik heb ook een, een of twee keer meegedaan. Nee, ik denk, geen idee welk jaar het is. En was dat was. toen nog op de van Genteloos of was dat al uh, was het bij, uh, bij Zomerlust daar? Nee, dat was waar, waar het nu ook is, Bij mij. Ja, toen nog van te Ja. Ja. Jullie hebben ook een keer gedraaid bij Zomerus. Daar was, ben ik geweest. Ja, Zomerus heeft de camping gestaan en uh, nog een keer veel verder. Ja, maar daar was, verder. Ik, daar was ik niet bij. Dus ja. dat was met uh, met en ja. toen ben ik wel gekomen en veel te veel gedronken die dag. <laughs> bij de Love Brewery. Ja, en klopt, ja. uh, zondag was ik helemaal ook zo fris. En dan hebben we Daughters gezien in 013. Oh, ja. Ja. Ja. Daar word je wel fris van, ja, van Daughters. Ja. Nou, en ik zou iedereen willen vragen om zaterdag uh, uh, in ieder geval... Of vrijdag, zaterdag en zondag naar de camping te komen voor het overhaalprogramma. En om te kijken hoe die mannen. plaatsen staan te draaien. En sowieso uh, ja, gewoon even sfeer te proeven op de camping. Ja, die sfeer is echt heel goed. Ja, s ja. Of gewoon s'avonds lekker bij het kampvuur. Ja, je kunt een lekker wat eten. Biertje. pannenkoeken, Piets uit. Ja. ja. Hopelijk dat er dit jaar niemand in de vuurschaal flikkert. <laughs> <laughs> s nachts dronken. Ja. Ik hoop dat hij nog leeft. <laughs> die gast kwam uit IJsland volgens mij. Ja. Ah, die kunnen we wel hebben. Die, ja. zijn, die zijn... Viking, hè? Kaaie figuren zijn dat. Ja, die doen lavaappen. Kook het water uit de grond daar. <laughs> um, ja, dankjewel voor jouw komst, Erik. Ja, heel veel succes en veel plezier op Roodburn. En, uh, nou, we gaan jou daar wel zien, uh, toch? Ik zie jou al wat dingen uh, aankruisen. Ja, ja, ja, ik heb wat dingen omcirkeld. En, uh, ja. Ik ga nu even, nog even in de auto zo luisteren... wat jullie voor uh, de zaterdag nog getipt hebben. Juist. En dan uh, zien we elkaar... Ja, leuk. En dan gaan we denk ik even over naar Chris van... Uh, ja goed, het is, het is zo'n nieuwe band die we op zaterdag hebben geboekt op, uh, op de camping. Uh, en die band heet? Dead Trout Handshake. Yes. yes. En die naam moesten ze nog bedenken toen we ze gevraagd hadden om op te treden. En dit is hun allereerste optreden ooit. Uh, ja, er is er ook nog niks over te vinden. En ja, er zitten bandleden in van Woody en Paul. Paul zit erin. En uh, Chris van... Uh, Richie Degger Richie Degger zit erin. Uh, en Chris had iets ingesproken voor ons. Ja, dus we eens even gaan luisteren naar Chris. Hey, goedenavond. Luisteraars van Golse Groeven. Hier Chris van Dead Trout Handshake. Wij zijn een nieuwe groep uit Tilburg en Eindhoven. En wij mogen onze eerste show ooit op off-road spelen. Dat is tijdens Roadburn op de zaterdag 19 april in het spoorpark... bij de Roadburn Camping om 12 uur smiddags. Oh, onze muziek is instrumentaal en inspiratie halen wij eigenlijk vooral uit allerlei soorten wereldmuziek. Verder zul je ook wel de heaviness, zoals je die kent van Roadburn terug horen in onze nummers. Verdere genre-aanduidingen laten wij graag aan andere mensen over. Wij hebben er in ieder geval zin in en we hopen jullie daar te treffen. You. Handshake met Liquid. En als ik er dan bij vertel dat dit met een oude iPhone opgenomen is in het repetitiehok. is het allereerste wat er ooit ineens bent, te horen was. Ik heb hier zin in. is yes, uh, goed. goed. Goed, maar ja. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Als je al ongemasterd, ongemixt dit al eruit kunt krijgen. Dat is toch... Uh... Ja. Dat zegt veel, hè? Ja. Ja, klopt heel heel uh, En dat op de dag dat uh, Altin Gun ook speelt. Dus uh, de wereldmuziek is aan die dag. Uh, en ze dus verteunen mij wel leuk, want kunnen we een keer wat anders uit de kast halen voor de Rope Burn Set. Diem. Uh, ja. Wat dacht je? ik nou, okay, neem, ik ik, neem ik, gewoon een harde herrie mee. Ik, ja, ja, even wat ja, andere Ja, lekker. Dirk is blij. Dirk uh, <laughs> is blij. Ik uh, ga liedjes draaien die uh, direct maar gesproken niet mag draaien vanwege uh, uh, te hoog schreeuwgehalte. Maar bij Roadburn mag alles. Ja. Uh, en het eerste van, uh, van dat twee like uh, uh, is de band Uniform. Uh, dat is een uh, uh, Amerikaanse industrial metal en noise rock band uit New York City. Um, en die bestaat uit Michael Burden en uh, Ben Greenberg. En live uh, worden die aangevuld met uh, vier mensen. Waaronder uh, schijnbaar iemand van Interpol. Uh, de bassist als ik het goed heb. Of één van de twee bassisten. Want ik loos het over twee bassisten, twee drummers. Um, en dus ze staan met zes op het podium. En dat doen ze op Roadburn voor de tweede keer ooit. Um, uh, dus met, uh, met, uh, met zes op het podium. Uh, van het vijfde album American Standard uit 2024 Dan gaan we luisteren naar This Is Not A Prayer. Ah, You of me the furry walls I know that you're all dead You know, this is all a... Uh uniform was dat dit doodsescader met pastel prison. Ja. ja. Grote blij, Dirk. Ja, ik, ben, ik vind dit fijn. En deze is dan ja. allebei wel hoog, genoteerd op jouw uh, blokschema. Nou, uniform zeker. Doodsescader hebben we al een keer... Uh, ik heb die al een paar keer eerder mogen zien. Mm. Dus... Uh, als daar iets tegenover staat wat ik nog niet ken, dan ga ik misschien naar iets anders. Ze maar... staan tegenover altijd doen. <laughs> Oeh, dan denk ik toch dat ik naar doodskade. Ja, ik wil ze alle twee graag zien. Hoewel ik altijd een keer al een vijfde keer gezien heb. Maar... Ja, maar die gaan een commissioned piece doen, hè? Ja, maar Doodse Ja, maar die kun je nog vaker zien. Weet ik niet. Dit, uh, dit uh, nou goed. Daar gaan we het niet over eens worden. Nee, maar goed. Um, Tim de Gier van uh, voorheen. AMRA, hoorde ik net van, uh, ja. van Dirk. Hij is gestopt, uit de band gestapt en er is alweer iemand uh, ingeschoven. Een ben, dame. Een dame, ja. Ik weet haar naam niet, helaas. En Siegfried Burroughs, een heel Belgische naam is dat. De drummer van kapitein Kozakov. Die zijn samen doods kader. Ja, ik, uh. vond het, ja, ik zou daar live ook naartoe gaan als Alting er niet tegenover stond. Zeker. Nou, ze spelen maar een half uurtje, veertig minuten en Alting nu veel langer. En ze beginnen uh, op hetzelfde tijdstip. Dus je zou eventueel een mm. stukje mee kunnen pikken en dan de oversteek maken naar uh, de main stage. Oké. Okay. Keuzes. Keuzes. keuzes. En dan zitten we aan het bier. Dus maken we misschien wel weer andere keuzes. Wie weet. St dat was dan de zaterdag. We maar een kort programma zaterdag. Hè? Wij die vandaag behandelen. Ja. <laughs> uh, gaan we over naar de zondag. En Dirk, dan mag jij met Bart uh, een setje draaien. Op de stadscamping van 10, tot 2, uh, sorry, van 10 tot 12. Inderdaad. En dan om 12 uur hebben wij uit Antwerpen uh, Kookaburra. Geboekt. Ken je die vogel of niet, de kookabura? Ja, die ken ik Dat is een lachvogel. Ja. Dat is lachen. Bizarre dat. Ja. <laughs> een lachen. Bizar beestje, ja. Maar stevig bandje om uh, de, de, de Roadburn campinggasten een laatste trap naar het festival te geven, zeg maar. Ik, uh, ook wel een fijne band. Daar kun je denk ik met je plaatkast ook wel iets tegenaan zetten, ochtends. Ja, ja, ik denk dat ik daar uh, wel een paar mooie plaatjes naartoe kan uh, draaien. Ja, daar ja. maak ik me weinig zorgen over. Ja, juist. Uh, laten we gaan luisteren naar Koekenboro uit uh, Antwerpen met uh, Chopra Nightstore. Kookaburra, gewoon uh, Chopra Nights hoor, uh, gewoon op de stadscamping aanstaande zondag om 12 uur live gratis afkomen zeg ik, ja. Dat ja, zeg jij goed hè? Uh... Ja. Uh, dan op de zondag, Niels. Ja, dan gaan we, dan komt Boningen nog even langs. Die komen dus zondag... weer terug. Zondagavond, die komen weer terug. Die gaan uh, Blind the Wall uh, spelen, het album. Dus daar heb ik ook een nummer van uh, meegenomen. Uh, ja, het zijn dus Japanse noise rock. Uh, gaat ook alle kanten op. Er ook al verschillende keren in Nederland op verschillende festivals geweest. Maar het uh, zijn zo goed dat ze gewoon teruggevraagd ja, worden. Ja, die, dus. die kun je niet vaak uh, zien, denk ik. Nee, dat ja. denk ik ook niet. dus um, Ik heb ze nog nooit gezien, dus ik ben heel benieuwd. Oh, kijk. Is, is de moeite waard? Dan ja. uh, moet je gaan, ja. Dus dit is Henkan uh, van uh, Boningen van het album Line The Wall. Met Henk aan. Ja. Dan is het gewoon al zondagavond, hè? Ja, <laughs> dan is het zondagavond, ja. Die klopt er wel lekker op, hé. Hey. Ja, ik heb die wel weer aangevinkt. ga ik er gewoon bij ja, zijn. Ik ga ook met Waar staan ze eigenlijk? Hoe? Uh, ja, het is ergens een uur of acht of zo op zondagavond. Nee, maar welke, welke venue? Mainstage. Main Mainstage. Main ja, ja. Oh, dat is wel een keer fijn. Ja. Vorige keer stonden ze in een terminal. Ja. Uh, dus, ja, Mainstage uh, is toch al. Uh, een beter geluid. Iets beter ja, geluid. Ja. ja. Um, goed. En dan moeten we afsluiten. Dan mogen we afsluiten. En uh, dat gaan we doen uh, met twee geblinddoekte Taiwanese broers. En die gaan ons uh, na het einde van Roadburn laten dansen. Ja, en uh, de laatste band op Roadburn, dat is wel gewoon een, uh... een dingetje. Een dingetje, ja. ja. Vorig jaar Grokeur. Ja, dat is niet normaal. Hoe die dat publiek nog zo op het, de laatste act op zondag na zoveel dagen festival. Toch ja, nog in beweging konden krijgen. Ja, ja, dat, dat, en dan gaat deze, ook, gaat deze ook lukken. Dat ja. weet ik zeker. Ja, ja, ja, ja. En daarna nog de, DJ, de secret DJ set in de kelder. Ja. En uh, Walter die nog de trap afkomt. En Walter zeggen. die de trap afkomt. Nee, door. Het moet door. <laughs> en daarna moeten wij nog evalueren. Het ja, is ka kansloos. Het is kansloos, maar onvermijdelijk na zit. Ja, ja bij het buitenbeentje. Ja, Die hoort erbij. Ja. Op een lege, korte heuvel. Ja. Zondagnacht. Zondagnacht. Dan is dat bijna maandag. Ja. Is het eigenlijk al maandag? Ja. Het duurt nog even. Eerst ja, hebben we ja. nog een aantal bandjes te zien. Ja, <laughs> En plaatjes te draaien. En, en een paar DJ sets te draaien. Ja, ja exact. Nou, goed. Um, uh, Niels bedankt. Graag gedaan. Dien bedankt. Dank je wel. Michael bedankt. Ja. Dat was <laughs> Nee. <laughs> zware avond voor jou, ja. Ik, ik, heb, ik zet, sorry, ik zet net je, je, je, je microfoon pas aan. Ja, kom. Nou, nee, ik heb doen. <laughs> ik zeg, het was een zware avond voor mij, maar uh, ja, toch leuk om bij te zijn. Ja, <laughs> mooi. Dirk, bedankt. Ja. Yeah. En, en laten we niet vergeten de luisteraars te yeah. bedanken. Dank ja. jullie wel. Dank je wel. En, hopelijk zien we jullie op Robo. Dan gaan we eruit met uh, Mong Tong, met uh, Nai Bridge. Wat trist.